Danny Bos. Ja, goedemiddag, premier Schoof heeft gereageerd op de dreigementen van de Amerikaanse president Trump. Dat hij onder meer ons land extra importtarieven op wil leggen is slecht voor onze band met Amerika. Dat zegt Schoof samen met andere landen in een gezamenlijke verklaring. Trump wil meerdere Europese landen extra importtarieven opleggen. En dat wil hij doen omdat die landen Groenland blijven steunen. Dat terwijl Trump Groenland wil hebben. De politie is nog altijd druk met het onderzoek naar een grote brand. Gisteren in Tilburg. Vuurwoede daarin een appartementencomplex. Een van de bewoners is daarbij om het leven gekomen. Hoe die brand kon ontstaan is nog altijd niet bekend. De politie sluit een misdrijf niet uit. Dan naar Turkije. Er is bij een grote politieactie een Nederlander opgepakt... die achter de smokkel van een grote partij cocaïne zou zitten, melden meerdere media. Het gaat dan om een man uit Schiedam. Hij zou betrokken zijn geweest bij de smokkel van bijna 10.000 kilo coke. En FC Groningen heeft de derby van het noorden gewonnen. De club speelde net in en tegen Heerenveen. Groningen won, het werd 2-0. Aanvoerder Racing is blij, al hadden ze er volgens hem ook wel wat meer in mogen schieten. Ja, ik denk dat vooral de tweede helft op het einde heel veel grote kansen. En uh, voor de eerste helft vond ik redelijk gelijk op, hadden ze ook nog wel wat bal bepaald. Uh, maar op het einde moet je wel meer uitlopen, ja. Nou Als we op er zijn op dit moment twee andere wedstrijden bezig. Volendam speelt tegen Utrecht en Twente tegen Heracles. Het weer nog meer Plaza, veel plekken lekker veel zon. Alleen in het noorden wat grijzer, dan kan het ook mistig zijn Het is een graad of zeven. Morgen opnieuw een zonnige dag. Wat fijn. Ja, lekker hè? Langzaam richting die lente. Nou, later in de week gaat het weer vriezen. Langzaam richting die lente. Flitsmeister Verkeersinformatie bij Key Music. Langste vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 4 kilometer en een half uur vertraging. En op de 28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. Daar liggen voorwerpen op de weg. Daardoor 4 kilometer, 20 minuten langzaam rijdend verkeer. Controles. De A6 naar Muidenberg 68,0. A12 naar Zoetermeer 14,5. A16 naar Breda 37,1. En ook de A16, maar de, uh, ook naar Breda trouwens, maar dan 6,8 Q Stefan Belman zondag relaxdag met zometeen het zusje van Michael. Je weet wel, Janet, maar eerst de nummer 1 uit de top 40. Music.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 with you. dat vind ik nou ook, Jake. Ook gezellig dat jij er weer bent deze zondagmiddag. Hé, hey, Stefan met PH. Hallo, zit er binnen. Gezellig. Wat heerlijk, dat zonnetje? Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Langzaamaan richting die lente. Langzaamaan richting die lente met het zonnetje deze week. Ook aankomende week dus. Dit is Q-Music. Afro Jack en Allo Black. In my en dit is Q-Music. Fleming en Meteor. Het kan niet is new. Hey, stay fun. It's Nate Smith here. Hey, Nate. Tell me, do you feel it too? But it's time for some sweet country music on the radio, man. So he's always at your cowboy hoop my up for After Midnight. Sail gates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field or parking lot to a party spot and throw down. Domme fout gemaakt om te zeggen dat de zon schijnt in het land. En dat hij de komende week ook schijnt. Ja, Hier in Amsterdam is het toch echt het geval. Maar Kelly zegt: zon. Ik heb de hele dag nog geen zon gezien. Sterker nog, een foto met dichte mist. Zo zie je maar in zo'n klein landje, zoveel klimaatjes bij elkaar. Suzu, hoe is het bij jou vandaag qua weer? Ja, het is wel mooi zonnig. Toch wel hè? Nou, dan zat ik er ja. niet volledig naast. Dat is fijn. En wat heb je allemaal gedaan deze zondag? Uh, ik ben op een verjaardag geweest, Ik even naar mijn opa Noma toe geweest. Gezellig. Gewoon een beetje buiten. Een lekkere zondagrommeldag met familie erbij, helemaal top. Ja. Zo hoort het. <laughs> hey, ik heb net een, een, een liedje gespeeld op mijn kinderpianootje, dat klonk zo. Ja, ja, ja, ja, heel duidelijk. Ja, Bram zegt heel duidelijk. Vond jij het ook heel duidelijk? Ja. Vertel. Uh, espresso van Sabrina Carpenter. Dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij sowieso het Key Music hebt gewonnen? Mooi. Nu is de vraag, hebben Tom en Bram het ook goed? Zo ja, dan krijg je extra prijs. Ben je klaar voor hun antwoord? Zeker. Ja, hallo Stevie. Yeah, Stevie. Hoi, Tom, Hoi. Tom Bram hier. Hoi. Hallo jongens. We willen ook een gokje wagen. Doe het. En we denken het te weten, tenminste. Ja, jij wist het. Espresso, man. <laughs> ja, wel lekker. Een, als je nog een espressoetje wilt, Stevie, we staan nu bij het koffieapparaat. Je hoort maar, dit is hem. Juist. Oh, We God, kunnen God, nu ja. wat Hij voor komt je komt op. zetten. Op. Mooi. Ja, ja maar, maar. wij hebben haast, hè. Dus dan ah, staat het hier voor je klaar. Moet je het zelf even oppikken. Juist. Dus nou, uh, hoi. Sabrina trouwens. Oh, oh, ja. Sabrina. Hoi. Hoi Steven, nou, er is niet één service tot aan de deur. Je hebt, uh, je hebt extra prijs. Wat mooi, dankjewel. Ja. Dus jij krijgt een gezeerde en ingelijste foto van Tom Bram, Kees Casio en mijzelf. En dan vraag ik altijd, waar ga je hem ophangen? Aan de muur op mijn kamer. Oh, een mooie plek.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 gaat Koop je 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij FOMAR. 4 versgebakken gebakken motorcroissants voor maar 1 euro. Elke zondag-traditie bij FOMAR.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 overal 4. Flitsma is de verkeersinformatie bij Key music Maar eerst, uh, nou ja, toch ik wederom het verzoek in de key music app van onder andere Kolja. Zij stuurt uh, ik ga net de weg op, maar wat veel mensen zonder licht kunnen jullie weer een keer een waarschuwing uitsturen aan alle weggebruikers. Zet je licht aan en niet op automatisch. Ja, want dan gaat die niet altijd aan als het mistig is. Uh, vertragingen, de langst op de A1. Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 4 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. 4 kilometer, 20 minuten. Controles nog de A 4 naar Heiningen, 200 23,6 langs de A16 naar Breda bij 37,1. Zometeen, Zometeen ronde 1 repeat of niet voor nieuw Nederlands talent? With you. you look like so ...gevonden in de Q Music app en die kan jij zo meteen gebruiken... ...voor repeat of niet. En ik vind het extra cool, want het is weer ronde één. En dat is altijd net even extra eer, want dan ben ik de eerste... ...die je voor mag stellen aan nieuwe muziek. Uh, jouw mening is zometeen doorslaggevend. In de Q Music app dus kan of je dikke duimpjes aan het werk zetten... ...typen, of dus net als Sanne met je stembanden laten horen... ...in een audio-appje wat je vindt van deze song. En ik ga gelijk eerlijk met je zijn, ik uh, schaam me een beetje... ...dat ik deze man niet eerder heb ontdekt. Jim Gardner. Het is een Olde-Hollandse goede stem. Hij heeft al allerlei dance tracks gemaakt voor wel, noem ze maar op. En nu is het dus tijd voor zijn eigen muziek. Let op, dat heeft heel weinig met dans te maken. Dus ik wil geen valse verwachtingen creëren. Het vetste vind ik nog wel het verhaal: hoe Jim erachter kwam dat hij kan zingen. Hij dacht dus op een gegeven moment dat hij alleen was op de middelbare school. Uh, dus hij was een beetje aan het zingen bij de kluisjes. Tot hij ineens een stem achter zich hoorde. Huh? Ik wist niet dat jij kon zingen. En dankzij die vriendin wist hij, oké, okay, ik ga je wat mee doen. Nou, uh, Jim, welkom in ieder geval op je music. Jouw song, Better Man, zit nu in ronde 1 van Repeat of Niet. Laat me weten, wat voel je bij dit liedje? Repeat of Niet. I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 Jim Gardner. Repeat. Repeat. Of niet? En Betterman Martin. Dit is toch wel een hele dikke, vette? Ja. ja. niet? Oh, nou die zag ik niet aankomen. Oké. Okay. Een repeat. Ik dacht even dat ik Harry Styles hoorde. Maar met die gitaar heeft hij sowieso al een stripje voor bij mij. Dus uh, ik vind het vet. Daphne heeft dus een repeatje gestuurd, Roy. Ja, lekker nummertje, man. Gewoon lekker door laten gaan. Super. Heerlijk nummer. Heerlijk, staat genoteerd. Repeatje voor jou. Febe zegt bij de eerste toon al meteen repeat. Heel mooi liedje en een fijne stem met hartjes. Sven zegt: ik moet eraan wennen. Mooie stem, maar voor nu een niet. Ik mis een beetje de boost of het tempo in dit nummer. Dat, dat kan. Henry zegt repeat. Dennis zegt yes, nog een keer. Renate vindt het een nietje. Jacqueline zegt: Het pak me wel. Klinkt heel lekker. Beetje One Direction vibes. Repeatje van. Maar grappig hè, Wie Styles One Direction. Wat een vergelijking, heel. Uh, Bianca zegt ook repeat. jouw ja wel een repeatje. Ik hou ervan van SME. Marloes doet ook een repeat met allemaal uitroeptekens. Ja, al met al, hij is uh, goed de strijd doorgekomen. Ik denk dat heel veel mensen nog een keertje moeten horen. En gelukkig is dat nu in feite ronde 2 vanavond bij Vincent Pronk voor Better Man van Jim Garner. En nu op Cue de Rasmus. Dit is In the Shadows.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 Uh-huh De week van het nieuwe jaar. Ik ben benieuwd. Ik zie je berichtje wel landen in de Q-music-app? Altijd gezellig. Ook deze hoor je zo. Downtown, Allemaal. Everybody the bargain tipsy. En natuurlijk het nieuws van 4 uur met Danny Vos. Ja, op veel plekken schijnt hier nog even. De zon, misschien ben je ook aan het genieten. Uh, toch wordt het weer koud. En zometeen, waar in ons land we deze week weer kunnen schaatsen? Hey ZZP'er, maak je plannen waar dit jaar?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 Ga naar de winkel of tempoor.nl. Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Avogel vogel Eginafors met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel vogel Eginafors 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Geld lenen kost geld. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals verlichting van topmerken. Nu met tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Het is de laatste week sale bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Teetje? Heerlijk.